Van twee uur. Genske van der Zallen met het NOS Journaal. Koningin Maxima noemt de Griekenland-vakantie vorig jaar een inschattingsfout en niet solidair. Dat zei ze in het interview met Matthijs van Nieuwkerk vanwege haar 50ste verjaardag. De kritiek op de vakantie deed haar veel pijn, zegt ze. Door de vakantie daalde de populariteit van het Koningshuis. Door een fout van de Belastingdienst heeft een aantal ouders uit de toeslagenaffaire onterecht een incassobrief gekregen. Het gaat om ouders die compensatie krijgen en van wie de terugbetaling van schulden is stopgezet, wel demissionaire staatssecretaris Van Huffelen. Dit had nooit mogen gebeuren, de fout wordt zo snel mogelijk hersteld, schrijft ze. Niet alle pretparken gaan meteen komende woensdag weer open. Onder meer attractiepark Duinrel en pretpark Walibi... houden de deuren een paar dagen langer dicht. Beide parken hebben iets meer tijd nodig om alles klaar te maken voor bezoekers. Walibi verwacht vrijdag weer open te gaan. Duinrel volgt een dag later. Studenten zijn niet sneller of langzamer gaan studeren... sinds de invoering van het leenstelsel, meldt het CBS. Ook wisselen ze nog net zo vaak van opleiding. Wel begonnen er minder studenten aan een masteropleiding nadat ze hun bachelordiploma hadden gehaald. Het leenstelsel voor studenten aan de hogeschool of universiteit werd in 2015 ingevoerd als vervanging van de basisbeurs. En de werkloosheid is begin dit jaar verder afgenomen, meldt het CBS. Het aantal werklozen daalde met 50.000 ten opzichte van eind vorig jaar. Mede door de loonsteun van de overheid hielden meer mensen hun baan. Daarnaast kwamen er 26.000 vacatures bij. Zo'n grote toename is sinds 1999 niet meer voorgekomen. Volgens het CBS zoeken ondernemers, ook in de horeca... alvast personeel voor als er straks weer meer mag. Het weer. Vannacht vallen in het zuidelijke deel van het land buien. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen af toe zon, maar ook weer meer kans op felle buien. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in Zierven. IMM. Met nu de nacht.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 Op dit moment, jij bent zo sterker dan je neem. I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 Go for it's hard You don't know how to come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 You don't know how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 En bello leeg, se non l'hai leeg, mai, una canzone ci sarà, sempre qualcuno che la leeg,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 We'll